met het NOS Journaal. Iran is woedend over de Amerikaanse beschieting van een Iraans containerschip in de golf van Oman. Het hoofdkwartier van het Iraanse leger spreekt van een schending van het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Iran dreigt ook met het vergelden van de aanval. Het schip was onderweg naar de Iraanse stad Bandar Abbas... toen Amerikaanse mariniers schoten op de machinekamer. Daarna heeft Amerika het schip geënterd. President Trump zegt dat het vaartuig een stopteken negeerde en dat er daarom werd geschoten. In de straat van Hormuz is een Amerikaanse blokkade, zodat schepen niet van en naar Iran kunnen. Bij de parlementsverkiezingen in Bulgarije lijkt de centrum partij van oud-president Radev... een absolute meerderheid te halen in het parlement. Maar vijf partijen halen de kiesdrempel en dus, dus is de 44% van Radev's partij... waarschijnlijk genoeg om meer dan 120 zetels te bezetten. Gisteravond leek het er nog op dat Radev een andere partij nodig had voor een meerderheid. Waarschijnlijk volgt in de ochtend een officiële prognose. De verkiezingen van gisteren waren de achtste in vijf jaar tijd. Radev was tot januari president van Bulgarije. Keulen en het Roergebied gaan proberen om de Olympische Spelen binnen te halen. 17 Duitse steden in het gebied willen de zomerspelen van 2036, 2040 of 2044 organiseren. In de grootste stad Keulen moet het Olympisch dorp in een pop-up atletiekstadion komen. Verder doen onder meer Düsseldorf en Dortmund mee. Ook Berlijn, München en Hamburg willen een editie van de zomerspelen organiseren. Dan het weer het is droog en er staat weinig wind bij 2 tot 5 graden. In de ochtend zon en wolken. In de middag hier en daar een bui, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.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 Mm. The salted tears. It's three in the afternoon. Has she disappeared? Has she really? Everybody, all like right, this. Jetam Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios le sobraban las palabras, porque no soy El alma y la verdad no En trying to fill Dit is ZFM. Ik ben